Welkom bij Eindtijd en Profetie. We gaan het hebben over Ephraim. Jan van Banneveld ook heel hartelijk welkom. Wie was Ephraim? Ephraim was de tweede zoon van Jozef. Jozef, de lievelingszoon van Jacob. Ja. De oudste zoon was Manasse. Mm -hmm. Maar toen Jacob zijn kleinkinderen wilde zegenen... toen legde hij zijn rechterhand op Ephraim en zijn linkerhand op Manasseh. Dus daar zie je eigenlijk weer hetzelfde gebeuren. Ja. Als wat uh, we al eerder hebben aangehaald. Ja. Eerst het vleeselijke, het natuurlijke en dan het geestelijke. Het werd omgedraaid. En, en Jozef die vond dat niet zo leuk, die wilde dat toen. Nee, nee, nee. En Jacob legde ook uit waarom Ephraim. Ephraim is dan inderdaad in plaats van Jozef. Jozef die kreeg twee erfdelen, twee stammen. En de rest waren de andere zonen ja. van, uh, van Jacob. Uh, Ephraim. Is de belangrijkste stam van het tienstammenrijk. Ja. Je weet, na Rehabiam is het in tweeën gesplitst. Mm -hmm. Ephraim was de allerbelangrijkste stam. Ja. In uh, 722 voor Christus zijn ze door de Assyriërs in de ballingschap gejaagd. Een groot gedeelte, nee, geen groot, een klein gedeelte, is naar de stam Juda, naar het tweestammenrijk, gevlucht. Vooral. In de tijd van Hiskia, want toen het daar goed ging, toen de heren blijkbaar Hiskia ging helpen, ja. zijn er een heleboel naar uh, het uh, Tweestammerrijk okay. gevlucht. Dus tussen de Joden zit ook al wat even in. Wat, wat wij nog wel even interageert, is waarom... Wat was uh, Jacobs motivatie dan om die handen net andersom te doen? Jacob had het gevoel dat hij een grotere zegen en een groter belang aan Efraïm moest geven dan aan Manasseh. Ja, ja. Alwel, de heer God dat nu schijnt goed te maken, want Manasseh is de stam die terugkomt. Ja. En Efraïm nog niet. Ja, ja. ja. En Manasseh, dat... Ik zal je zo uitleggen ja, waarom... Ja, de eerste zullen de laatste zijn. Ja, maar waarom Manasseh dus nu uh, al eerder teruggekomen is, dat is een stuk makkelijker. Oké. Okay. Goed, gaan we verder met in elk geval zullen ook Eferim en alle andere stammen die er nog niet formeel terug zijn, mm -hmm. die zullen nog zichtbaar moeten worden in Israël en terug moeten komen. Neem nou eens Ezekiel 48. Dat is, naar mijn gevoel, het begin, vindt dat plaats van het uh, duizendjarig rijk. Mm -hmm. En daar worden alle stammen genoemd, uh, van dan uh, tot en met uh, Gad en, uh, en, en Judah en Benjamin. En alle stammen worden genoemd. En er wordt een stuk van laat ik zeggen, het Nieuwe Rijk Israël, in het Duizendjarig Rijk, uh, wordt keurig netjes opgedeeld onder de stammen. Ja. Dus dan moeten die stammen er ook zijn. Precies. En uh, dat gaat ook gebeuren, maar dat komt straks. Want in openbaring, in openbaring uh, hoofdstuk 7, daar worden 144.000 men, uh, mensen uit Israël verzegeld. Ja. De de God. En dat zijn dan ook twaalf stammen. Alleen in Openbaring openbaring staan Dan, de stam Dan, en de stam Ephraim er niet bij. Stam Ephraim is niet erg, want hier staat in plaats van Ephraim sta, bestaat, staat Jozef. En dan, hmm. daar zit Ephraim in natuurlijk. Ja. Waarom Dan er niet bij staat? Nou ja, daar kan iedere theologische eigen reden voor verzinnen. En zijn eigen theorie zo nodig versterken. Mm -hmm. Nou, ik weet het niet. Ja, okay. Sommigen sommige zeggen daar komt de Antichrist uit, of sommigen zeggen die was het meest afvallig. Eh, maar die staat er dus niet bij. Maar... Ja, de naam Dan zie je wel veel in uh, Israël langs komen. Ja, heel veel zelfs. Ja, En Dan betekent rechter. Hè? Mm -hmm. En Dan niet betekent mijn God is rechter. Daniel, ja. mijn God is rechter. Ja. Maar dat, uh, dat is over Evreim. Uh, Weet je, ook de brief aan ja van Jacobus, die zendbrief van Jacobus in het Nieuwe Testament, die is gericht aan de twaalf stammen in de verstrooiing. Ja. Dus in de tijd van Jacobus, dus dat is nu zo'n 1900 uh, zo jaar geleden, hè, waren die twaalf stammen nog allemaal bekend. Ja. Ja, want anders je schrijft geen, uh, ja, je schrijft uh, geen brief aan een onbekende. Nee, precies. Ja. Dus, uh, dus die, die zitten er nog wel. Uh, nu is het punt dat over de hele wereld zijn groepen mensen en stammen die zich noemen de zonen van Israël. Die zich noemen bij de naam van een of andere stam. Mm -hmm. En wat is er in de loop der eeuwen gebeurd? Eh, dat is begonnen bij Salomo. Eh, Salomo die maakte zeer verre wereldreizen. Salomo deed handel met, met, met, met landen, zelfs tot India toe, denk ik, sommige geleerden. Mm -hmm. En die hebben zich ook vaak gevestigd. Er zijn ook, ik zou het bijna zeggen, Joodse posten. Zijn er, net zoals de Nederlandse Indische Compagnie, die hadden in Japan een post. En, ja. en bij China probeerden ze het allemaal. Ja. En zo heeft uh, Salomo dat ook gedaan. En die mensen die zijn daar vaak gebleven. En die hebben zich, vooral Efraim, vermengd met de volken. In sommige groepen landen stond er, ontstond er een uh, zelfstandige groep Efraim. Maar anderen die vermengden ze met de volken. En die volken die vonden, ik zou bijna zeggen, de Joodse godsdienst, de Israëlitische godsdienst, veel beter en veel interessanter dan hun eigen godsdienst. Ja. Dus je komt daar uh, mensen tegen met uh, stammen met allemaal uh, namen uit de Bijbel. En gewoontes uit de Bijbel en wetten uit de Bijbel. Sommigen hebben de besnijdenis op de achtste dag vastgehouden. Ja. En, en anderen die uh, uh, vieren allerlei Joodse feesten nog erbij. En ja. sommigen houden de Sabbat. Ik hoorde van uh, voorganger Samuel Lee, die uh, ook een japan is, dat hij bepaalde Joodse tradities ook in Japan terugziet. Ja, daar heb ik dat boek ook over van... Uh, uh, de, ...in de voetstappen van de twaalf stammen. Ja, ja. En daar wordt Japan ook genoemd en, ja. en China wordt genoemd. Ja, ja. Maar ja, die stammen Nasse, die uit Noordoost-India komt, mm -hmm. uh, die uh, hebben overal gezworven zelfs, ja, in ja. China hebben ze rondgezworven. Mm -hmm. En de laatste Chinese joden, Xiaofeng uh, of Xiaoying, mm -hmm. die, die, die, die, die komen nu terug naar Israël. Ja. Dat is allemaal heel interessant. Maar het is natuurlijk voor de Heere God een hele uitzoekerij. Zou het? Ja, <laughs> ja, natuurlijk is het dat. Ja, nou, ik krijgt problemen. Jij bent echt Efrim, en jij weet het niet, en jij wel, jij niet. En ik weet niet dat ik Efrim ben. En ik weet het niet precies, ja. of, of ja, het gat en Azer en, ja, ja. en Naftali ja, ja, ja. En, en Isra's nee, nee, dat is heel uitzoekerij. Sommigen die gooien vrij hoge ogen. Mm -hmm. En laatst ook weer een brochure gelezen erover, een brochure, een, een artikel. En uh, de Roma's uit Noordoost-India. Hm. Je weet de Roma's in, ja. No, in Roemenië. Ja, Roemenië en ja? Nou, die, die uit Noordoost-India maken hoge ogen. Ja. En, en, en, en vooral stammen in de Kashmir. Hm. Dat is dat betwiste gebied ja. tussen India en Pakistan. Precies. Een aantal stammen. Die noemen zich Bani Israel. De zonen van Israël. Okay. En dan zetten ze achter, not Jehudi. Dus niet van Judah. Geen Joden. Geen joden. Dus we, zijn, we zijn geen ja. Joden. We zijn uit uh, de zonen van Israël. Oké. Okay. En die gooien ook vrij hoge ogen. Veel uh, van die stammen in Arabische en in moslimlanden verbergen hun identiteit omdat ja. ze bang zijn voor de islam natuurlijk. Dat ze voor uh, Joden uitgescholden zullen worden of voor zionisten. Ja, nou ja ik hoorde dat uh, recentelijk nog in de documentaire die Sarah van Oort voor Family Seven actie maakte in de Oekraïne. Dat ook een gezin gewoon uh, de naam veranderd had. Omdat ze bang waren voor de gevolgen. Plus dat ze nergens aan de bak kwamen. Hm. Als ze met een Joodse naam hadden. Ja, ja, ja. Dat, dat. Dus dat was en, ook een reden, een economische reden, om soms een andere, zeg maar, ja. plaatselijke naam aan te nemen in plaats van een Joodse naam. Ik las ook een verhaal van uh, zelfs ook een Palestijn, die, uh, ik meen op zijn sterfbed uh, of in zijn laatste ziekte, uh, vertelde aan zijn kinderen dat zij eigenlijk nog afstammen van de allereerste christenen, Joodse christenen in die tijd. Ja, ja. Nee, en dat kan allemaal wel. Ja. En dus Efraim, die is enorm gemengd onder de volken. Ja. Dat staat in Esther 8, vers 18 staat ook. Nadat nou, dus Mordechai die Haman zijn hoofd afgehakt had, oh, ja, ja, ja. of opgehangen. Ja. Nee, uh, staat, en vele uit de volken uh, bekeerden zich uh, tot, uh, uh, tot Israël bij de Joden. Ja. Nee, en dat... En dat staat, ik dat vond het heel frappant, ik ontdekte dat nog, ik geloof gisteravond nog, toen ik me nog even zat voor te bereiden, in Hosea staat dat. Ik wist dat het er stond en ik vond het tot een grote verrassing ineens, want soms kost het wel, is dus Hosea 7, vers 8. En een kleine, korte tekst. Ephraim vermengt zich met de volken. Ja. En dat is ja. precies wat ik nu zeg. Ja. Alles alles wat er gebeurt, staat in de schrift. En het is zo dat ik het niet eerder gezien heb, ik was er stom verbaasd van. <laughs> Efraim ja. vermengt zich, en dat is nou juist met Efraim gebeurd. Ja. En ze kunnen van geen van die volken precies halachisch, volgens de mm -hmm. Joodse traditie, aanwijzen of ze Efraim zijn. Ja. Vo volgens andere, sommige stammen uh, is er een DNA-onderzoek uh, gaande. Ja, maar, dat, dat, dat, dat heeft de tijd nu mee. Hè? Je kan dat, via dat, dingen, ja. behoorlijke uh, dingen en, uitzoeken. En, en daar zijn ze op een of andere universiteit in Israël druk mee bezig natuurlijk. Ja. Maar ja, dan zegt Rabbi Freund, als je Israël, dat is de, de, de stichting, de Joodse stichting, die de, de, de terugkeer van de Joden bevordert, mm -hmm. die zegt wat een flauwe cool. als die mensen die de, bijvoorbeeld de Afridis. Die zitten daar in Noordoost-India en in Afghanistan en, en daar, daar in noordoost in die ruige regio's. Ja. En die hebben allemaal Joodse gewoontes, Bijbelse gewoontes en die hebben allemaal Bijbelse namen ja. van, van bijna alle stammen. En die zegt, als er zoveel eeuwen deze bijbelse, joodse gewoontes volgehouden hebben, dan heb ik geen uh, DNA-onderzoek meer nodig, dan mm. weet ik het zo wel. Thuig, thuis haal dat spul. Ja, nee, precies. Ja. Maar ja, de rabbijnen die zijn dan... Uh, wat weet die zo. Soort... ...daar, daar <laughs> wat moeilijker in. Ja. Maar in elk geval, er moet natuurlijk nog heel wat gebeuren, voordat de Heer terugkomt. Ja. He, dus er moet nog heel wat gebeuren, want ook Efraim moet nog terugkomen. Ja. Want alle stammen moeten op een gegeven moment compleet worden. Ja, en, dus niet alleen Evereem, maar ook nog heel veel andere stammen. Ja, tuurlijk. Ja. Er zijn al die stammen. Ja. Uh, God telt met Evereem en de stammen die daarbij horen. Ja. Luister maar, dat is de sleuteltekst van de terugkomen. Mm -hmm. Dat vind ik in Ezekiel 37. Dan zien we eerst hoe het dal tot, uh, van door het er tot leven komt. En dan zegt de heren... Die zegt, mensenkind, in vers 11, deze beenderen zijn het hele huis Israël. Ja, niks dus, uitgezonderd. Niemand uitgezonderd, geen stam uitgezonderd. Je nee. moet er nog komen. En zij zeggen, onze beenderen zijn verdord, onze hoop is vervlogen. Maar, zegt de Heer, ik doe u uit uw graven opkomen. Ook uit, laat ik zeggen, die... Uh, uh, genealogische uh, chaos die er nu gekomen is. Ja. We weten het gewoon niet. Mm -hmm. Maar de Heer die... De Heer te zijn, en zeggen de vrome mensen dan. Nou, maar dat is natuurlijk ook zo. Ja, maar dat zal gebeuren. En nu kijken we naar uh, vers 15 van Ezekiel 37. Het woord van de Heer kwam tot mij. He, ik, ik blijf maar op hameren. Het ja. komt tot... Ja, ja, precies. Mensenkind, neem een stuk hout en schrijf daarop voor Juda. En de Israëlieten die daarbij horen. Typisch dat, dat hier staat ook de Israëlieten. Ja. Niet, hij zegt niet alleen Benjamin en Levi die er uh, uitvoerig bij zitten. Maar ook de stam Aza zat, zat erbij. En dat was die profetesse Anna. Ja. Die, die, die heeft dat ook volgehouden aan de voorouders. Dat ze bij Israël horen. Mm -hmm. en, en dan gaat hij verder. Neem dan een ander stuk hout en schrijf daarop voor Jozef. Het stuk hout van Ephraim. Hier zien we ook, werd beschouwd als de leider, de leider van de andere tien stammen, van het tien stammerijk. En het hele huis Israëls dat daarbij hoort. En voeg ze dan aan elkaar tot één hout. Ja. Dus het hele volk Israël zal weer één worden, zoals ze waren onder koning David. En dan zal de echte koning David uh, hen begroeten, de zoon van David. Ja, ja, goed. Uh, het zou mooi zijn als daar eenheid uh, komt. Ja, dat wordt het zeker. Is er straks nog uh, gezien. Toen het uh, tien stammen waren en twee stammen, hadden ze ook behoorlijk vaak uh, oorlog met elkaar. Ja, ja. Ook dat staat in de Bijbel dat dat afgelopen zal zijn. Ja, precies. Ja. Dat alles, moet dan wel, als het kan zijn een eenheid worden. Alles wat je zegt staat in de schrift. <laughs> ja. Oké, okay. wat bedoelt u ermee? Vroegen de mensen. En dan zegt de Heer. Ik, ik neem het stuk hout van Jozef, van Ephraim mm -hmm. en van de stammen van Israël die erbij horen. Ik voeg het bij het stuk van Juda en maak het tot één stuk hout, zodat ze één zijn in mijn hand. Ja. Een paar opvallende dingen. Ephraim wordt bij Juda gevoegd. Ja. Dus ja. Juda is er al en komt Ephraim erbij. Bij. Dat ja. is de situatie waar we nu in zitten. Ja. Ja, dat uh, velen uitzien naar de komst van Ephraim. Hmm. Ik bid het ook vaak, hier brengen Ephraim gauw terug. Want daar hangt ook veel van de voortgang van het profetische woord vanaf. Tuurlijk, ja. Want Ephraim moet erbij. En zo zegt de Heer, uh, vers 21 ben ik nu, Ik haal de Israëlieten weg uit de volken naar wie het gebied zij gegaan zijn. Hij haalt ze eruit, wat je net ook zei. Het, het ja. zal niet zo'n groot probleem zijn voor de Heer om dat uit te zoeken. <laughs> Hij haalt ze er wel uit. Hij geeft ze op de een of andere manier een, een drang om te gaan. Ja, maar er zullen ook een heleboel, laat ik zeggen, halagisch niet uh, israëlieten bij je gaan. Ja. Want toen is de Israëlieten uit, uh, uit Egypte trokken, maar er ook een heleboel andere uh, mensen van andere landen en andere stammen die mee trokken. Ja. En die waren het, die juist de dienst begonnen. Ja, precies. Ja, dat was ja, dat is, dat is het gevaar dan weer. Nou ja, dat, ik zou bijna zeggen, dat moeten heren maar uitzoeken. Ja, dat zoekt hij ook wel uit, denk ik. Nou goed, <laughs> um, ik zal het van alle kanten mee verzamelen. Uh, niet precies uit, uh -huh. uit, uit Afrika, uh, de, hoe heette die? De, Zemba, de lembas, heb je wel zo mm -hmm. gehoord, uit Afrika. Die gooien ook uh, hoge, hele hoge omen, ja. ook in historisch opzicht. Als je daar de boeken over leest, dan uh, word je ja, ja. daarover verrast, ja. in de lembas. En, en uh, ook die, die, die stam van de Afridis, mm -hmm. die daar in, uh, in, in Noord-Pakistan leven. Een hele krachtige stam, een strijdbare stam. Maar mm. als die in Israël komen, dan zijn de vijanden van Israël nog niet jarig. Dat ja, worden... maar, je zult ook, uh, zeg maar het zal toch ook een heel, heel uh, uh, klus zijn om al die uh, culturen... Tot eenheid te smeden. Heeft Israël dat al niet jaren op, op, op prachtige wijze opgelost? Mm -hmm. Waar kwamen ze vandaan? De Joden uit Jemen, ja, die zaten nog in een primitief stadium. Je weet toch dat verhaal hoe ze teruggekomen zijn met het vliegtuig? Ja, ja, ja. ja. Dat zal ik het maar niet meer vertellen, ik heb het misschien al eens verteld. ja, ja. ja, nou ja die mensen die waren gewoon nog in de tijd van, van, van Mohammed of dergelijke. Ja. En, en, en die zijn geïntegreerd. Dat die. En, en, en dan de Joden, de hoogontwikkelde Joden uit, uit, uit Duitsland, ja. uit het Westen, uit Amerika. En uit Amerika die eraan komen. Ja. Heet, het is. En, nu, en nu die Stamanassen die geïntegreerd. Komt kom, het allemaal goed? Ja. De smeltpot in Israël is het leger. Ja, ja zeker. Dat is het leger. Ja. Ik zal hen tot één volk maken in het land op de bergen van Israël. En één. Koning zal over hen alle koning zijn. En zij zullen niet langer twee volken zijn, verdeeld in twee koninkrijken. En dan ga ik even verder in vers 24. En mijn knecht David zal koning over hen wezen. En één herder zal voor hen allen zijn. En dan gaat er op een gegeven moment gaat het gewoon door. Ze zullen mij vrezen en hun kinderen en kindkinderen... En David zal voor eeuwig voor hen tot vorst zijn en zal hun uh, een verbond des vredes, zal ik hen geven. En ik zal hen tot een god zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Nou, dat is dus een krachtige profetie van de Heer en een aankondiging voor ons dat Efraim eraan komt. Ja. Ja. Alleen los van die betekenis, uh, de profetische betekenis van, van Efraim, wat... Uh, heeft, gaat Evereem daar iets bijzonders doen in Israël? Of is het dus ja, er gaan gewoon... een heleboel dingen. Die zal ik zo eventjes mm -hmm. uh, pakken. Uh, Jeremia 31 gaan we even naar kijken. Dat is ook weer een, een garantie van de Heer God dat Everim terugkomt. Mm -hmm. Eerst Jeremia 31 vers 9 en dan spring ik over... Want ik ben Israël tot een vader. En Ephraim, die is mijn eerstgeboren. Mm -hmm. Dat zegt hij van heel Israël, dat zegt hij ook van Ephraim. Ja. Dus, dus als hij Israël terugbrengt, brengt hij ook Ephraim terug. Wat er gebeuren gaat, weet ik niet. Nee. En dan zien we in vers 20 nog mooier: dan zegt de Heer, en ja, dat ontroert wel: Is Ephraim mij een lievelingszoon, een truttelkind? Israël is. Er, is Gods eerstgeboren zoon, maar in Israël is Ephraim Gods lievelingszoon. Ja. Gods kind. Heer, breng uw lievelingszoon spoedig terug nou ja. naar het land wat ja. u hen beloofd hebt. Ja, dat ja. is prachtig mooi. En de heer die zegt verder, zo, zo vaak als ik aan hem denken moet, dan, dan, de, de, daarom is mijn binnenste over hem ontroerd. En ik zal mij zeker over hen ontfermen, zegt de heer. En dan staat er ook weer verder: Keer toch terug, jonkvrouw Is van Israël, keer terug naar uw steden hier. Hoe lang zult gij aarzelen? Ja. Naar uw steden. Dat betekent dat Ephraim naar een speciaal gebied gaat? Uiteindelijk gaan ze natuurlijk op het speciale gebied: dat zijn de bergen van Israël. En daar was de stam Ephraim. De stam Je had Jeruzalem, en daaromheen en daarboven was Benjamin, ja. en daarboven zat Ephraim. En daarboven zat de halve stam van Manasseh. De andere helft zit, uh, zat in Jordanië. Mm -hmm. Dus die, dat zijn de bergen van Israël. Dat is voornamelijk het gebied wat nu voor die Palestijnse staat opgeëist wordt. En wat voor 60% voornamelijk door Palestijnen wordt uh, bewoond. Mm -hmm. Behalve gebied C, gebied A, is de Palestijnse autoriteitenbaas... En nog niet uh, militair en dergelijke, nee. maar ze zijn wel bestuurlijk. Mm -hmm. uh, gebied B delen ze dat met Israël, en daar wonen niet zoveel Palestijnen. En gebied C, uh, dat is, uh, daar wonen al die kolonisten en dergelijke. Ja, ja. Ja. Al die Joodse mensen wonen daar. Ja. En een heleboel Palestijnen met een goede baan. Ja, de, en die kolonisten moeten daar ook zitten, want die moeten daar de weg voor even voorbereiden. Ja, ja. Dat, ja, ja, je zegt het wel een beetje kras. Ik denk niet dat je erg politiek goed bezig bent. Nee, maar ja, bedoel, als het, als het Gods bedoeling is dat Efrahim op die plek komt, dan moeten die, palest die kolonisten daar nu zitten, zodat het niet ingenomen wordt door iemand. Oh het... ja, oh die kolonisten ook? Ja. Nou, misschien zijn ze wel in het geheim. Ze zijn in ja, ja. Goed, ja. laten we ons nou niet in die nee, problemen verdiepen. Ja. Nou, daar gaan we verder kijken in Obadja. Dat hebben we zo weinig over. En daar kunnen we toch wel wat over zeggen. Obadja vers 17. Nou, hij staat niet voor niks in de Bijbel. Nee, nou, daarom. Ik heb het wel eens gezegd, en dat moet nog eens wel eens gezegd worden. Kijk, al die profeten... Obadja zal heus wel wat, neer, eh, wat meer neergezet hebben, hebben dan die 21 versen. Want toen was het afgelopen. Ja. Maar... God heeft alleen maar bewaard wat voor Israël en voor ons van belang is. Precies. Wat door al de tijden heen. Ja. En dat, nou, dat staat er dan in uh, Obadja, even zien, vers 17. Op de berg Sion zal er ontkoming zijn. Dat is die tekst die je in de vorige aflevering aanhaalde. Ja, klopt. Op de berg Sion zal er ontkomen zijn. Ontkomen zijn. En die zal een heiligdom wezen. Dus de tempel zal er zijn. Ja. En het huis van Jacob dus dat is de Efraïm en dergelijke, mm -hmm. zal zijn bezittingen weer in bezit nemen. En dat, die bezittingen, dat werd God aan Abraham belooft, Het hele land Canaan. Ik, ik, ik lees hier iets wat ik ook nog nooit heb gelezen, als je gelijk doorleest. Het huis, ja, dat, dat het huis is, van Jacob zal het vuur zijn, het huis van Jozef de Vlam en het huis van Ezo de Stoppels. Ja, dat is... Dat is erg jammer. Esau, dat is Edom tegenwoordig. Dat is het zuiden van Jordanië, Zit ja. het uh, ja. Ja. ja. En het zuiderland zal het gebergte van Esau in bezit nemen. De laagte het land van uh, de Filistijnen. En zij zullen het veld van Ephraim en het veld van Samaria in bezit nemen. En Benjamin zal naar Gilead gaan. Nee, dat is jammer, want uh, Gilead is de Golan. Ja. Nou ja... De, de, Even goed onthouden, want zo zal het geschieden. Het is, uh... God heeft gezegd, ja. Dit, zo gaat het geschieden en zo daar gaan jullie naartoe. Ja, tuurlijk, gaan we nog een paar dingen uitzoeken. Uh, nou, die verlossing die is natuurlijk in 1948 begonnen. Ja. Hè, toen de staat is dat tot stand kwam. Ja. In, in 1948, 49 heeft Jordanië de Westbank veroverd. Ja. Nou, dat is dus... Uh, in 1967 is de tweede grote stap gezet. Want toen heeft Israël Jeruzalem heroverd. We hebben het al in de vorige aflevering. Over die rabbijn Slomo Goren. Ja, ja, klopt, en, ja. En, ja. En, en die de tempel wilde herbouwen. Mm -hmm. En die moskeeën opblazen daar. Ja. Maar toen de tweede grote stap werd gezet in 1967. Toen hebben ze op Jordanië, let wel op Jordanië hebben ze die Westbank veroverd. Het is dus niet op de nee. Palestijnen veroverd, nee, ja, op Jordanië. Op Jordanië. Ja. Dus het is geen bezetgebied, want toen was er nog geen Palestijns volk, hadden ze dat nog niet uitgevonden. Nee. En iedereen die loopt daar achteraan. En, en bovendien hebben ze gewoon teruggehaald wat van hun was. Ze hebben wat hen toegezegd is, en ja. wat ook volgens de wetten van de regels en de resoluties van de Verenigde Naties en de Volkenbond ja. van hun was. Ja. Maar ja, nu loopt iedereen over die Palestijnen zegt alleen maar over iedereen wat. Hè? Ja. Alleen maar dat ze Israël haten. Nou, toen zaten ze Israël... Het ging er vrij goed in dat gebied. Mm -hmm. Het ging er vrij goed in uh, het gebied van de Palest Palestijnen, van, uh, waar de Hamas nu zit. Ja. Maar toen kwamen de Oslo-akkoorden. En dat is de tweede fout, de eerste fout van Israël was de Tempelplein uh, weer aan de, de, de, de, de moslims te ja. geven, niet aan de Palestijnen, aan de moslimraad ja. te wacht ja. gegeven. Aha. En daar plukken ze nu de wrange vruchten van. Ja. De tweede stap was de verkeerde stap. Was om met de moslimakkoorden de Palestijnen allerlei ook bijna politieke rechten te geven en uitzicht op een Palestijnse staat te geven. Ja, een land. Dus. En, en de Bijbel zegt het zo vaak ook in, in uh, de profeten, dat ze geen gebied aan, uh, geen verbond mogen maken met mm -hmm. de volken die daar wonen in Israël. Ja, dat gast. moeten ze gewoon niet nee. doen. Nee. Nou ja, de hele wereld gebruikt dit, deze leugen om Israël lastig te vallen. Ja. Oh ja, in Jordanië woonden er ook nog twee stammen. Dat 2,5 stam Dat was de halve stam van Manasseh en Gad en Ruben. Ja. Die woonden in Jordanië. Dan kijken we nog eventjes, als we dat hebben, ik heb nog, nog vijf. nog een minuutje. Hmm? Je hebt nog een minuut. Voor vijf teksten? Ja. Nou, dat zal uh, zelfs de knapste rabijn niet te ophalen. Nee, ik nou, weet het jammer. Maar... Laten we dan nou gauw maar even kijken naar Psalm 60. Dat is de eerste tekst die ik opgeschreven heb. Aha. Psalm 60, vers 8 tot 10. God heeft gesproken in zijn heiligdom. Ik wil juichen. Ik wil zich hem verdelen. Hoe heet die Palestijnse stad die nu eens op Sigef staat? Nablus. Ja, ja, Nablus, ja. Ik ja. zal Sigef, Nablus, ja. het dal van Sukot, ligt, dacht ik ergens bij Jeruzalem, uitmeten. Mij behoort Gilead, dat is de Golan, en mij behoort Manasse. Ja. Efraim is de schutse van mijn hoofd. Mm -hmm. Dat is dus het gebied waar de bergen van Efraim, de bergen van Israël zijn, waar ze dus die Palestijnse staat willen. Uh, uh, Juda is mijn heerserstaf, en dan gaan we nog een stapje verder, dat is lastig. Moab is mijn wasbekken en Edom, daar werp ik mijn schoen op, ja. een stuk van Jordanië. Ja. En over Filistea juich ik, dat is waar de Hamas zit natuurlijk, dat, ja. is. dat is de strook. Nou, dat gaat allemaal gebeuren, en dat kan best een keertje gebeuren door, door een oorlog. En dan lees ik nog één gebed, misschien moet dat tenslotte zijn. In Psalm 80, dat is heel kort. Psalm 80, vers 3 en 4. Daar bidden ze: Herder van Israël, neem ter oren, dat is vers 2. U die Jozef leidt als schapen. Heer die op de Gerubstroon verschijnt in glans. Wek uw sterkte op. We maken dus God aandachtig. Dat mm -hmm. hij een sterke God. Dat, is weer, dat ze weer iets van dat proclameren: ja. Dat God. Uh, aan indachtig maken. Wek uw sterkte op. Voor wie? Voor Everim, Benjamin en Benasse. Precies dat gebied dat nu bezet wordt door de Palestijnen. Mm -hmm. Kom tot onze verlossing. En dan bidden ze. O God, herstel ons. Doe uw aanschijn lichten. Opdat wij verlost worden. En doet ze, in vers 8 zegt hij hetzelfde. En vers 20 zegt hij hetzelfde. En vers 8, dat gaat over de holocaust. En de rest gaat over het herstel van Israël. En daar is God dus krachtig mee bezig. Ja. Ik heb... Uh... En de wereld verzet zich krachtig. Ja, moet de wereld... Ja, ik zeg niet, moet de wereld zelf weten dat... Nee, nee, maar God is krachtig bezig om de plek klaar te maken voor al die stammen. En de wereld verzet zich daartegen, want zij willen een ander plan uitvoeren. Ja, ja. Maar God heeft het laatste woord, uh, Jan. Maar dit, dit, dit, dit, dit is diep ja. tragisch. Dat, ja. dat, roept, dat roept de oordelen van God aan. Ja. We, en moeten, is... we moeten hier eindigen. De tijd zit erop, helaas. Ja, en, het is... we, en we houden erop dat God... de tijd roept... haalt je in. God heeft het laatste woord. <laughs> Dankjewel Jan. Ja, de Heer God heeft het allemaal al gezegd. Waar die stammen zullen komen te wonen... En we hebben het al gezien, Jan heeft het uitgelegd, dat het heel vaak gewoon in de gebieden zijn die nu worden opgeheist door de Palestijnse autoriteit. Maar God heeft het laatste woord in Israël en in de hele wereld. Hij zegt, ik stel machthebbers aan en ik zet ze ook weer af. En dat is goed om te weten en te onthouden dat hem niets uit de hand loopt. Dank voor het kijken en graag tot de volgende, de laatste aflevering in deze serie Eindtijden Provertie. En het zou tot eer van God zijn en tot zegen van Israël als wij genoeg zouden durven putten uit de rijkdom van de Heer Jezus die wij in hem hebben. Ja. Uit zijn volheid, zegt Johannes in de eerste brief, hebben wij geput en ontvangen, zelfs genade op genade.